Het is middernacht, zaterdag 17 maart. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De videoscheidsrechter debuteert komende zomer op het WK Voetbal in Rusland. Dat heeft de FIFA op een vergadering in Bogota besloten. Het besluit hing al een tijdje in de lucht. Met een videoscheidsrechter zou het aantal correcte beslissingen... stijgen van 93 naar 99 procent. In Nederland heeft de KNVB de laatste seizoenen al getest... met het technologische hulpmiddel. Waarmee beslissingen op het veld teruggekeken kunnen worden. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam kan weer nieuwe patiënten behandelen op de Intensive en Medium Care. Er was een opnamestop vanwege een ziekenhuisbacterie die moeilijk te bestrijden was, maar die is onder controle. De Intensive Care is weer in gebruik en daardoor kan ook de spoedeisende hulp weer normaal functioneren. Na een laatste onderzoek gaat de komende dag ook de Medium Care weer open. Bij een Turkse luchtaanval op een ziekenhuis in de Syrische stad Afrin... zijn negen mensen omgekomen. Dat melden lokale bronnen. Afrin is een bolwerk van de Koerdische IPG-militie... en is min of meer omsingeld door het Turkse leger. Dat de IPG ziet als een verlengstuk van de terroristische PKK. Turkije ontkent dat bij de aanval in Afrin burgerdoelen zijn bestookt. Buitenlandse inmenging is een bedreiging voor de Nederlandse democratie dat schrijft het kabinet naar de Tweede Kamer. Daarom doen inlichtingendiensten gericht onderzoek... onder meer naar subsidies uit Arabische landen... voor religieuze instellingen in Nederland. Later dit jaar komt het kabinet met maatregelen... om buitenlandse geldstromen in te perken. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag... de uitwedstrijd tegen Excelsior gewonnen. De Rotterdammers kwamen in eigen huis op voorsprong... maar door twee doelpunten van Johnson... won ADO uiteindelijk met 2-1. Het weer. In het midden en zuiden kan wat sneeuw of natte sneeuw vallen. Minimaal vannacht tussen min 1 en min 5 graden. Overdag veel bewolking met in het zuiden nog wat sneeuw. In het noorden kan de zon doorbreken. Er staat veel wind en de maxima liggen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. U zit het misschien in uw pyjama of op uw werk te luisteren, maar in de hoofdstad is het momenteel feest, want Paradiso bestaat 50 jaar. En met Nooit meer slapen zetten wij het Amsterdamse poppodium in de Schijnwerpers met een vijfdelige podcastserie. En deze week zijn we alweer aangekomen bij aflevering 3, waarin we in de jaren 80 duiken en het onder meer hebben over de Koude Oorlog, Club Nights en een legendarische portier. Dat straks om half twee. En zo direct over iets meer dan een half uur... ga ik in gesprek met filosoof Arjen Klein-Heerenbrink... over het boek Avonturen bestaan niet... dat hij schreef met collega Simon Gusman. In het boek laten ze zien dat het najagen van avonturen... een illusie is die ons niet per se gelukkiger maakt. Maar nu eerst het hoorspel half uur. Met de tweede aflevering van de niet-verhoorde gebeden... van Jacob de Zoet, verzorgd door de Avrotros. Graag tot straks bij Nooit meer slapen. Het Hoorspelhalf uur, elke vrijdagavond rond deze tijd op NPO Radio 1. Vorige week. Dag mooie Jacob. Anna. Als u mijn schoonzoon wilt worden. Ik weet hoe mannen zich over zee gedragen. Mijn sociëteit wordt bezocht door de heer Vorstenbos van het Oost-Indisch Huis. Met deze uitspraak stel ik een voorbeeld voor iedereen... die zich ten koste van de compagnie wil verrijken. De boeken van de afgelopen vijf jaar zijn een zootje. Ik heb de opdracht om zijn fijn na te pluizen. Maar moet u horen, ik handel niet alleen in... Ik doe niet aan smokkelen, meneer Grote. Ik zeg alleen maar dat ik graag... Uh... Het pokkenpoeja voor uw verhandel, heer de zoet. Het is gepast om deze goede lieden te waarschuwen... dat onze gouverneur-generaal een ultimatum heeft gezonden. Dejima wordt opgeheven als Eddo ons geen 20.000 pikels koper levert. U wilt verschoning? Een vrouw? Op Dejima komen geen vrouw. Juffrouw Aibagawa is dochter van geleerde geneesheer. Hoe komt het dat u op Dejima mag komen? Ik moet gaan. Maar... Hoe heet je... Haha. Oh, oh, Staat de Japanese wet polygamie toe? Wat is polygamie? Polygamie wil zeggen één echtgenoot met vele vrouwen. Muzulmannen oh. oh. mogen we vier vrouwen hebben. Chinezen haken er soms wel een stuk of zeven bij elkaar. Hoeveel mag een Japanse man er in zijn privéverzameling Zo Zoveel als zijn beurs zegt hij mag. Oh! <laughs> meneer Hemmeij bestelde altijd courtisanes voor zijn banket. Op hoofd Hermeij veroorloofde zich tal van geneugden op kosten van de compagnie. Net als meneer Snitker. Daarom heeft hij zich vanavond te goed gedaan aan scheepsbeschuit. Ik breng een dronk uit op al onze afwezige dames. <laughs> op al onze, onze afwezige, afwezige dames. dames. <laughs> In bijzonder op mijn heer Ogawa hier. He? Mijn heer Ogawa. Hij deed jaar getrouwd met schone vrouw. Ja ja, ja, ja, ja. ja. Ieder avond. <klaars> <klaars> ja. Wat, wat ja. Denk, nou, hij galoppeert drie, vier... Nee! <laughs> <laughs> Ik krijg hoofdpijn bij de gedachte dat de voortaan in deze vertrekken stilzwijgen zal heersen, tenzij Edo instemt met een verhoging van het koperquotum. Wie was toch dat bizarre vrouwmens in pakhuis de Doren? Juffrouw Aibagawa is dochter van geleerde geneesheer. Ah, kijk. Aibagawa. Aibag Magistraat geeft haar toestemming voor studeren onder Hollandse chirurgijn. Wat een dwaze gifmengster om zich thuis te voelen in een operatiekamer. <laughs> het schone geslacht toont vaak net zoveel weerbaarheid als het minder schone. Meneer De Zoet moet beslist zijn verbluffende epigrammen publiceren. Juffrouw Aybagaba <laughs> is vroedvrouw. <laughs> Zij bloed gewend. Wat is er met haar gezicht gebeurd? panhete olie. Au, au, au, au. Ik dacht dat het vrouwen verboden was... om maar één voet op Dejima te zetten. Tenzij het een courtisane haar meid... of een van de oude bessen in het college betreft. Het is verboden. Hai. Geen uitzondering. Neem maar. Ik heb peper. Ik heb peper Laatst. Juffrouw Aibagawa helpt zoon van magistraat Shiroyama op wereld. Zoon was dood. Maar zij blies in hem nieuw leven. Als beloning juffrouw Aibagawa mag één wens doen. Wens is studeren onder dokter Marines op Tetjima. Dus magistraat houdt belofte. Een vrouw studeren in ziekenhuis is niet goed ding. Nee, heer, heer. Toch ging zij die aap achterna toen haar mannelijke klasgenoten het met een te lieten afweten. Hmm. Maar prikkelt een vrouw die mannen dan niet op? ongemakkelijke plaatsen. Oh jee, Van nou, niet met die ongebakken speklappen op haar gezicht. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dat zijn wel zeer onhoffelijke woorden, meneer Fischer. Zij sieren u niet. Een mens kan moeilijk doen alsof het niet zo is. De zoet. waar ik vandaan kom, noemen wij dat een leprahoofd. hoofd oh, oh, oh. Zit te eten, Fischer. Ik ben overtuigd... juffrouw Aibagawa zal ooit vreugdevol huwelijk sluiten. Heren... Roos, roos, roos. Op uw gezondheid. Roos, roos. Ik bemin mijn zoete Anna I. en mijn Anna bemint mij. I. Ik bemin mijn zoete Anna I. en mijn Anna bemint mij. Juffrouw Aibagawa is even onbereikbaar als een vrouw op een schilderij. Clandestine rendez-vous zijn hier niet mogelijk. Laat staan clandestine romances. Ik wil slechts met haar spreken en haar wat beter leren kennen. Een vriendschap tussen de geslachten kan ook. Stil Ik... maar. Jacob de Zoet. O oh, chan, oh, -chan. Oh, -chan. De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet. Aflevering 2. De aarde beeft. Decima, Japan. 1799. Au, huh? oh, God, wat een machtig! Huh? Huh? Laat, laat me hier niet sterven! Oh God! Hij huh? had ons verstoten! Hij had ons geschud. Kom weder tot ons! Laat het ophouden! Laat het ophouden! Laat huh? het huh? ophouden! Huh? De pakhuizen. Mijn kisten. Nou, dat is geen van jouw ongeluk hier. Heer de zoet. Maar wel zevenhonderd jaar, nietwaar? <laughs> Goedemorgen, meneer Grote. Geen hond zou jou ook maar iets kwalijk in de nemen, nietwaar... als je hier de tel kwijtraakte en heel per ongeluk... een paar hele spiegels als anstukken zou noteren. Is dat een nauwelijks verkapte uitnodiging tot frauduleus handelen? Wel, nou, nee. De wilde honden mag hem de strot afbijten. Ik heb wel een herenafspraak voor ons geregeld. Het gaat om bakken en bakken met geld. Hmm. En wie mag die heer wel zijn? Oh, heer God, dat wenden ze al. Ik ben hier om als uh, uh, tussenpersoon op te treden, tussen u en de... Enomoto-sama. De heer Enomoto, abt van de heerlijkheid, Kyoga. Goedemorgen. Mijn compagnon, uh, de heer de Zoet. Wij hebben elkaar gezien. In de zaal der zestig matten. Ik dacht al dat wij verwantschap deelden... Nu weet ik dat zeker. Da Ik zeg juist. Uw Hollands is voortreffelijk. Dit is zilverspiegel? Ja, van Italiaanse makelij. In Holland ook dode mensen hebben geen spiegeling? Dat is inderdaad iets wat oude vrouwen geloven. In Afrika gaan ze donkere waterpoelen uit de weg... omdat de inboorlingen bang zijn dat een geest hun weerspiegeling grijpt... en hun ziel verslindt. Het is een wonderschoon idee. Gelooft meneer de Zoet in ziel? Twijfelen aan het bestaan van de ziel zou mij zeer vreemd voorkomen. Gelooft meneer de Zoet dat menselijke ziel kan worden afgeneemd? Niet door een geest, nee, heerwaarde. Maar wel door de duivel, ja. Ah. Groefkophatter! Je waarde. Hebt u de slang... bezworen? Uh, slang is dood. Maar het is niet truc, Niet toverkunst. Ik gebruik kracht van kie... Zijn orde leert om, wat is woord, om kracht van Ki te manipuleren. Meneer heer Kobayash, wees zo goed de eerwaarde te vertellen... hoezeer het mij spijt dat hij in een Hollands pakhuis is bedreigd door een slang. Lelijke beet, maar weinig geef. En zeg hem dat wat ik daarnet heb gezien... mij mijn hele leven bij zal blijven. Hmm. Meneer de Zoet moet niet denken, ik ben machtige heer... Heerlijkheid Kyoka is slechts 20 mijlen breed en 20 mijlen lang. Maar bijzondere heerlijkheid geeft heer Abt wel hoge rang. In Edo kan hij spreken met Shogun. In Miyako kan hij spreken met keizer. Heer heeft veel contact met magistraat Shiroyama. Ik heb twee levens. Wereld boven, op berg Shiranui, is van geest en gebed en ki. Wereld beneden is van mannen. En politiek. En invoer, medicijnen en geld. Hé, eindelijk, heer de Zoet. Dat was ons wachtwoord. Het zit zo, heer de Zoet. Abt Enomoto wil willen alle acht kisten pokkenpoeien van ons overnemen... voor een bedrag van 106 koopans per krat. Dat is twee maal zoveel als de apotheker in Osaka. Heer de Zoet is zo verheugd dat hij er sprakeloos van is. Ik verkoop zes kratten, meneer. Geen acht. Een ogenblik is lachbaar. Juist. Uh, ik weet dat zwaardekroon 18 per kist heb gerekend. Oh ja? We kennen hier het zesvoudige krijgen. En nu hangt het maar nog meer. Het is acht kisten of helemaal geen. Dan maar geen. Ik ben duidelijk nog niet duidelijk genoeg geweest. Onze cliënt is een hoge plaats persoon, nietwaar. Overal ijzers in het vuur. Bij de magistratuur. In Edo. Dus wanneer ik hem de hele voorraad kwik, beloofd heb... wil dat zoveel het zeggen... Het ziet er naar uit dat u de belofte van de hele voorraad ongedaan zult moeten maken. Nee, nee, nee. nee, Ik U, U heeft gehandeld met mijn goederen en ik weiger mee te werken. Wat begrijp ik niet? Met je <tie> Abt zegt vandaag slechts zes kisten in verkoop. Dus vandaag, hij koopt slechts zes kisten. Hebben wij koop van kwikgloruur gesloten vandaag, meneer Tazuto? Van harte eminentie. Wat u vandaag niet verkoopt, u verkoopt zeer binnenkort. Dan kent de heer Abt mijn gedachten beter dan ikzelf. Zoals ik al zei, verwantschap. Goedemorgen, dokter. De Zoet. Ik zou u graag willen raadplegen over. een zekere aangelegenheid. Nou, raadpleeg maar aan, domburger. Ik zou iets meer willen weten over een van uw leerlingen. Wat gaat u, juffrouw Ibagawa, aan? Niets. Ik zou alleen graag eens met haar praten. En in plaats daarvan komt u hier met mij praten? Zonder dat er een dozijn pottenkijkers bij is. Haha. Aha. Aha. Aha. Aha. Dus u wilt dat ik een rendezvous heb? Dat bedoel ik zeker niet. Mijn antwoord luidt: nooit of te nimmer. En wel om de volgende redenen. Ten eerste, juffrouw Aibagawa is geen inhuurbare Eva die aan uw jeukende Adam kan komen krabben, maar de dochter van een respectabel man. Ten tweede, zelfs al was juffrouw Aibagawa beschikbaar als dejima-vrouw, hetgeen zij nadrukkelijk niet is. Dat weet ik allemaal, dokter. Hetgeen zij niet is, dan nog zouden dwarskijkers de ontmoeting binnen een half uur hebben gerapporteerd. waarna mijn zwaar bevochten toestemming om in en rond Nagasaki te onderwijzen, te botaniseren en onderzoek te doen, zou worden ingetrokken. Dus ingerukt, Mars, en laat uw teelballen leeglopen, kom à la mode. Middels de koppelaar hier of de zonde van Ona. Tot ziens, dokter. Gaat u nu alweer. Zonder zelfs maar dat gunstgeschenk dat u onder uw arm houdt aan te bieden. Dit is een cadeau uit Batavia. Platmuziek. Waarmee ik de hoop koesterde. Een ijdele en dwaze hoop, weet ik nu. Vriendschap met de roemruchte chirurgijn Marinus te kunnen sluiten. Maar een onwetende klerk is uw aandacht niet waardig. Ik zal u niet meer lastigvallen. Wie is de componist? Domenico Scarlatti. Hmm. Ik zal u niet langer ophouden. Zorg dat u hier om drie uur terug bent. Dan hebt u twintig minuten de tijd om in de ziekenzaal juffrouw Aibagawa te spreken. De deur zal echter de hele tijd open blijven. En als u haar ook maar een grijntje minder respectvol bejegend... dan uw eigen zuster, Domburger... zal mijn vraag van oud-testamentisch gehalte zijn. Weet u misschien waar de grootboeken van 93 tot 98 zijn, meneer Fieser? Ik ben die niet aflatende inmenging. Zat. Verstaat u mij? Spuug! Zat! Onjuistheden komen hier niet in voor omdat wij de compagnie hebben verfraudeerd, maar omdat Snitker het ons heeft verboden een kloppende boekhouding bij te houden. Waarom draagt het op hoofd mij niet op de grootboeken te herstellen? Ik heb geen banden met Snitker. Dus ik ben nu ook een oplichter. Waag het niet te ontkennen. Ik waarschuw u. Ik heb in Suriname meer zwartjes doodgeschoten... dan Klerk de Zoet op zijn telraam kan tellen. Hier, snuffel maar naar onjuistheden. Ik ga nu naar meneer Van Kleef om te bespreken... hoe wij dit seizoen winst gaan maken voor de compagnie. Donburger, ik stel u voor aan juffrouw Ayba Gama. Goedemiddag, juffrouw Een Goedemiddag, meneer Dommeburger. Dommeburger is, is een grapje van de dokter. Mijn naam luidt de zoet. Dommeburger is leuk, grapje. Dokter Marinus vindt van wel. Het stadje waar ik vandaan kom heet Domburg. Juffrouw Aibagawa, maakt het goed, mag ik hopen? Ja, ik maak het uitstekend. Uw vriend Aap... Maakt het ook goed? Mijn... Oh, William Pitt. Zullen wij... uw tekst erbij nemen? Zijn gezaghebbende opinie... bestendigde het oordeel... dat ik mij reeds had gevormd. Zodat een dergelijk Haar stem. voorval niet meer plaats zou vinden. Wat betekent dat? Haar gezicht. Wat betekent, alstublieft? Wat? Voorval. Een voorval is zoiets als een gebeurtenis, iets wat is gebeurd. Dank u. Zodat een dergelijk voorval niet meer plaats zou vinden. Wanneer de navelstreng is doorgeknipt... en ik het kind uit handen heb gegeven breng ik mijn vinger in, in de vagina... <Klacht> oh, ik fout? Nee, nee hoor. Het taalgebruik van dokter Smelly is nogal uh, onomwonden. Hollands is vreemde taal. Woorden hebben niet gelijke... kracht, geur, bloed. Vroedvrouw is mijn roeping vroedvrouw die bang is van bloed, kan niet helpen. Twintig jaar geleden, toen mijn zus werd geboren... slaagde de vroedvrouw er niet in het bloeden bij mijn moeder te stelpen. Het was mijn taak in de keuken water op te warmen. Als ik maar genoeg water warm kan maken, dacht ik... dan zal mijn moeder blijven leven. Ik had het mis. Uw zus... Zij heeft ook rood haar en groene ogen... Haar haren zijn roder dan de mijne. Behoort juffrouw Aywagawa tot een grote familie? Familie was groot, is nu klein. Moeder, broeders en zusters gestorven aan cholera. Veel jaren geleden. Veel gestorven in die tijd. Niet slechts mijn familie. Veel, veel lijden. Toch is uw roeping, de vroedkunde bedoel ik... Een ambacht van het leven. In vroege tijd, lang geleden... voor grote bruggen gebouwd werden over brede rivieren... reizigers vaak verdronken. Hm? Mensen zeiden dood omdat riviergod boos. Mensen zeiden niet dood omdat grote bruggen nog niet uitgevonden. We, zover u begrijpen mijn pover Hollands? Volkomen. Ieder woord. Tegenwoordige tijd in Japan als moeder of kind... Of moeder en kind sterven in kraambed. Mensen zeggen: Aha! Zij sterven wegens besluit van goden. Meneer de Zoet begrijpt, dit is hetzelfde als brug. Ware reden van vele, vele dood is achterlijkheid. Ik wens brug bouwen van achterlijkheid naar kennis. Een zeer nobel streven. Het leven is kort, de wetenschap lang. Kom, leerlingen. Kom, Domburger. Zie hier mijn seminaristen. Seminaristen Domburger is vandaag onze dappere vrijwilliger. Uh, wees zo goed hem te begroeten. Goedendag, Goedendag Domburger. Mevrouw ja. Aibagawa, dit is een. Dat is een klisteerspuit, dokter. Een klisteerspuit. Mm -hmm. Inderdaad. Wel nu. Wie kent de tabaksklisteerspuit. Kennen wij niet, dokter? Nee, dat had ook niet gekund, mijn heren. De tabaksklisteerspuit is tot aan dit uur nog niet in Japan gezien. Kijk... De tabaksklisteerspuit, mijn heren, bezit een ventiel in het middenrif hier... waarin de lerenbuis wordt geplaatst. Hier. Zodat langs deze weg de cilinder kan worden gevuld met rook. U bent toch zeker niet van plan? Trek uw broek uit, Donburger. Wij allen zijn mannen plus een enkele dame van de medische wetenschap. Dokter! Hier heb ik nooit in toegestemd. Nee, dokter, nee. U hebt uw poets nu ver genoeg gedreven. Wij drinken op uw goede winst van vandaag. Is er in heel Nagasaki nog iemand die niet op de hoogte is van mijn winst, meneer Ogawa? Er is één monnik in aller, aller, allerhoogste grot die nog niet gehoord heeft. Nog niet. De abt wilde al mijn kisten kopen, maar dat zou me monopolie geven. Ik heb er twee gehouden. Prijs wordt hoger, is goed. Maar laatste kwikgloreuur verkocht aan heer Abt Enomoto. Niet nog één, alstublieft. Hij is gevaarlijke vijand. die Grote is ook al bang voor de man. <laughs> Meneer Grote is... wijs. Heerlijkheid van Abt is klein, maar hij is... Hij is veel macht, is slechte vijand. Onthoud, alstublieft. Meneer Ogawa, hoe doet een man in Japan een aanzoek bij een dame? Meneer de Zoet zoekt Franse bediening. <coughs> ik maak fout in Hollands. <coughs> nee. <coughs> Wat ik bedoel, <coughs> toen ik ging trouwen. Heeft u toen eerst haar vader benaderd? Nee. Onze Nakodo arrangeerde huwelijk. Onze familie Samurai. Haar vader, rijke koopman. Wij bij handel betrokken, dus mijn vader stemt toe. Wij ontmoeten elkaar voor het eerst bij heiligdom op huwelijksdag. Maar hoe zit het dan, hoe zit het dan met de liefde? Wij zeggen, wanneer man houdt van zijn vrouw... Schoonmoeder verliest beste dienstmeid. Wat een treurig spreekwoord. Verlangt u in uw hart dan niet naar liefde? Ja, meneer De Zoet zegt juist. Liefde is zaak van hart. Huwelijk is anders. Huwelijk is kwestie van hoofd. Van rang, van zaken en stamboom. In Holland is anders? Toegenegenheid is louter de kers op de taart. De taart zelf is welstand. Helaas niet. Naam is belangrijk. Meer dan bloed. Ogawa Mimasaku adopteert mij om familienaam voor te zetten. Want echte zonen overleden aan cholera. U bent geadopteerd? Ouders stuurden mij naar Nagasaki voor Hollandse studie. Ik ging in de leer bij Ogawa Mimasaku. Toen kwam ziekte. Maar wat vonden uw vader en moeder daarvan? Traditie zegt... Na adoptie ga nooit terug. Dus ik ga nooit terug. Maar mist u ze dan niet? Ik heb nieuwe naam, nieuw leven, nieuwe vader, nieuwe moeder. Nieuwe voorvader. Dat is voor ons genoeg. <tus> <tus> <tus> Waar blijven ze? Kamerling van Magistraat zal spoedig boodschap van Shogun brengen. Ja, ja, ja. Hemel is deze middag onvast. Typhoonopkomst, opkomst. Begrafenis van zomer. Tenzij de Shogun erin heeft toegestemd het koperquotum te verhogen... zal het Dejima zijn dat een begrafenis krijgt. Dejima en het aangename bestaan van haar tolken. Ah, eindelijk! Hey. Komt u binnen... Kamerling Tomine, neem plaats en laat ons vernemen... of zijn hoogheid in Eddo heeft besloten... dit vervloekte eiland uit zijn lijden te verlossen. Hier is Koker van Keizer. Uiteraard kan niemand aan het Hof van de Shogun Holland schrijven. Zou u zo goed willen zijn, meneer Kobayashi? Bericht luidt. Eerste minister van Shogun zendt meest oprechte heilwens... aan gouverneur-generaal van Overstraten... en opperhoofd van Hollanders op Dejima Forstenborst. Mm, mm. Eerste minister verzoekt om... duizend waaiers van fijnste pauwenveren. Hollands schip moet deze bestelling terugbrengen naar Batavia... zodat waaiers van pauwenveren kunnen volgend handelsseizoen aankomen hier... Uh, dat waren de oesters van mijn ontbijt. Een beetje overrijp. <tie> <tie> Vertel mij liever over het koper. Bericht zegt niets over koper, opperhoofd. U gaat mij toch niet vertellen dat dit het hele bericht is? Nee, eerste minister hoopt ook dat najaar in Nagasaki mild is en winter zacht. Maar ik dacht niet van belang. Duizend waaiers van pauwenveren. <tie> waaiers van fijnste pauwenveren. Bij ons in Charleston noemen we zoiets een bedelbrief. Ja. Hier in Nagasaki? Wij noemen hem bevel van Shogun. Koperquotum. Een mm, mm, ingewikkelde aangelegenheid. Integendeel. Het is een uitermate simpele aangelegenheid. Als die 20.000 pikels kopen tegen het midden van oktober niet op Jejima zijn aangekomen. dan wordt het enige venster dat dit gezegende land op de buitenwereld heeft, dichtgemetseld. Denkt Edo soms dat de gouverneur-generaal bluft? Denkt Edo dat ik dit ultimatum zelf heb opgesteld? Hoe antwoorden aan Edo over pauwenwaaiers? Ja, kan Koper helpen. Waarom moeten mijn petities wachten tot Sint-Juttemus? Terwijl het Hof iets verlangt waarop wij zo moeten reageren. Verkeert deze minister in de veronderstelling dat pauwen duiven zijn? Zou zijn doorluchtige oog misschien worden gestreeld door een paar windmolens? Ik ben het zat. Ik ben die vermalen derde... Blijken van eerbied. Spuug. Zat. Mijn heer Kobayashi, Ik heb een klein geschil met mijn heer Grote... over de verkoop van peperbollen. Wat hebben we peperbollen in naam met ons koper van doen? Wij hebben onenigheid over de Japanse tekens. Konji, zoals u ze noemt. Kanji. Oh, de zoet. Mijn heer Grote beweerde dat de kanji voor tien... Mm -hmm. Zo wordt geschreven. Hmm. Ik zei dat het juiste letterteken voor tien zo wordt geschreven. Maar de koopman bezwoer ons dat wij beide fout zaten. Hij tekende een kruisje, zo. Wie heeft er nu gelijk? Het cijfer van meneer Grote betekent duizend, niet tien. Het cijfer van meneer De Zoet is ook fout, dat is honderd. En dit is verkeerd geschreven. Koopman heeft geschreven 10. Zo. Dus dat is 1000. dit is 100 en dit teken is 10. Klopt dat? Hai. Dank u wel. Zijn er verder geen vragen? Nog eentje, meneer. Waarom beweerde u dat de eerste minister van de shogun... duizend waaiers van pauwenveren verlangt... terwijl volgens uw eigen uitleg zojuist maar het aantal van 100 wordt gevraagd? Oh jee o oh jee minee, daar zit een jap in de puree. Je hebt geluisterd naar de niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet... van David Mitchell. Bewerkt en geregisseerd door Rick Steggerdaar. In een geluidsontwerp van Marloe Peters. Je hoorde onder meer... David Lucier, Sanne den Hartog, Hajo Bruins... Reinoud Bussemaker. Paul Kooi, Fabian Jansen, Anna Raatsveld, Tadaki Narita, Dick van den Toren. Kees Boot, Frank Lammers en Lottie Hellingman. Producent: De Hoorspelfabriek. Techniek: Frans de Rond. Blokfluiten: Sarah Jeffrey. Regieassistentie: Ellie Schelen. Advies: Marlies Cordia en Peter Tenel. Productie Karin van Dis. Deze Afro-Tros-productie kwam tot stand dankzij het Mediafonds. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Elvi Tromp. Paradiso bestaat 50 jaar en daarom speek, spreken we voor onze podcast met Roem Rucht, de gasten in de geschiedenis van het poppodium. En straks hebben we het over de jaren 80 met programmeurs Agnes Salverda en Pieter Fransen. In komend uur zit tegenover mij Arjen Kleinheren Brink. Filosoof die met zijn 31 jaar al doseert aan de Radboud Universiteit en gespecialiseerd is in de metafysica en de wijsgerige antropologie. In 2017 kwam zijn boek Alles is een machine uit. En nu, krap een jaar later, is daar zijn tweede boek Avonturen bestaan niet. Dat hij schreef met collega Simon Gusman, waarin hij de huidige populaire cultuur en ons eigen hardnekkige verlangen om van alles een avontuur te willen maken tegen het licht houdt. Klein Herenbrink voldoet niet aan het standaard plaatje van geript fluwelen jasje. Dat kunt u ook zien op onze podcast. <laughs> um, en hij slijt ook niet per se zijn dagen alleen maar in de boeken. Voordat hij de Nederlandse filosofie opschudde... repte hij in het collectief grijze massa als MC Knowledge. En hij werkte als bedrijfsconsultant. Arjen, welkom. Dank je wel. Ja, ik heb mijn research gedaan. Dat blijkt, inderdaad. Is, uh, is dat een jeugdzonde van je? Uh, dat je hebt gerept... Nee, dat is zeker geen jeugdzonde van me. Ik, uh, ik heb wel het idee dat daar al uh, de, de, de kleine wijsgeerige in zat uh, met de naam MC Knowledge. Nou, wat er vooral in zat is dat ik heel erg slecht was in de, in de muzikale delen van muziek maken. Dus teksten lachen me wel, maar alles wat te maken heeft met melodie en ritme, daar, uh, ja, daar bleek ik niet op te trainen zijn. Dus uh, uiteindelijk moet je dan eieren voor je geld kiezen... en besluiten dat muziek niks voor je is. Maar goed, als je dus je eigen naam kiest, Empty Knowledge, dan... Uh, dan uh... Die heb ik niet zelf gekozen. Oh. Die is mij toegewezen. Oh, echt waar? Ja, hoe, hoe? bij Decreet. Oké, okay, dus dan zei je, jij bent de slimme. De ik, uh, ik moest het doen. Ik moest de rol spelen. Ah, en de, de, je speelt hem met verven. Ik heb mm. uh, je boek met veel plezier gelezen. Avonturen bestaan niet. Um, ik vond het ook moeilijk. Ik ben zelf uh, naast de interviewer ook schrijver. Dus uh, ik leef uh, aan de hand van avonturen, bedenken. Uh, ik vertel ook graag goede verhalen. Uh, ik maak ze ook graag mee. Maar volgens jou is dat uh, allemaal foute boel. Nou, niet, niet, niet, niet zoals je het nu vertelt. Wat is er mis uh, met onze verhouding tot avonturen? Een avontuurlijk leven? Wat wij vooral proberen te laten zien, is dat we... Uh in een beeldcultuurleven die doordrenkt is met de oproep tot avontuur. En dat dat een groot verschil is met hoe het uh, eeuwenlang is geweest. Dus eeuwenlang is het zo geweest... dat, dat is, sinds de 1e eeuw bestaat het concept avontuur. Dat, is, dat komt uit de ridderromans van Chrétien de Troyes. Dat heeft zich langzaam verspreid. Maar de eerste eeuwen en eeuwen en eeuwenlang is dat concept alleen beschikbaar voor een hele selecte groep mensen in de samenleving. De elite eigenlijk. Ja, de elite. Dus ridders, aristocraten, rijke kooplieden... die noemen zichzelf avonturen. Dus je had zelfs de merchant adventurers van, uh, van Londen en Exeter en Liverpool. Je had de, het gilde van de avontuurlijke goudsmeden in de 13e eeuw in Duitsland. En ga zo maar door. En natuurlijk, die verhalen die die er rond doen op dat moment kun je natuurlijk als jongetje of als meisje zo'n verhaal horen... en verlangen naar ook een avontuur beleven. Maar wat niet kan, en wat pas na, de, uh, uh, na een hele ontwikkeling uh, nu de situatie is... is dat iedereen, van jong tot oud, ongeacht waar je staat in de samenleving... de druk kan ervaren dat je een avontuur van je leven moet maken. Dat je zoveel mogelijk intense episodes mee moet maken... Omdat je, en dat je anders mislukt bent. Dat er iets verkeerd aan je is en dat het jouw schuld is als je dat niet doet. Is het dan ook een, een, um, kun, je, kun je me een voorbeeld geven uh, van, een, van een druk van avontuur? Uh, een, een nieuw favoriet voorbeeld van mij, dat was in denk ik, drie weken geleden... stond er in de metro in de krant een, uh, een groot artikel... over de eerste onderzoekjes die binnendruppelen... over de druk die jongeren ervaren na de middelbare school... om zo'n breekjaar te nemen. Dat je moet gaan backpacken in uh, Thailand of in hostels moet gaan werken... terwijl je door Australië reist. Uh, waarbij het idee is dat je dan jezelf gaat vinden. Dus dan transformeer je je, uh, je, je jeugdige zelf... tot een soort jongvolwassene die verder kan. En het blijkt dat er dus een enorme druk is bij, bij veel van die jongeren... die zoiets hebben van, ja, maar het is super duur. Ik weet helemaal niet of ik het leuk vind. En toch heb ik het gevoel dat als ik straks ga werken... of een vervolgopleiding ga doen... dat iedereen zoiets heeft meegemaakt. Dat ik er niet bij hoor en dat ik dus de sukkel ben... en degene die onervaren in het leven is... en als het ware stil heeft gestaan... als ik daar niet aan meedoe. En die druk die manifesteert zich, denken wij dus... Euh, laten wij zien... Op een heleboel punten. Het gaat niet alleen om vakanties. Het gaat ook om de manier waarop je festivals wil bezoeken. Het gaat op een manier waarop we elkaar opjutten... door zo goed en mooi mogelijk ons leven op social media te zetten. En dan te denken van... Oh, iedereen om mij heen heeft een fantastisch bestaan... met de meest epische brunchjes en de leukste uitjes enzovoort. Terwijl dat natuurlijk allemaal opsmuk is. En zo gaat dat door. Um, het ja. komt terug in vacatureteksten. Mijn nieuwe favoriet is dat een, uh, een bekende... Uh, schoenenzaak, in, uh, die zoekt nu op landelijk niveau avontuurlijke medewerkers voor in hun magazijnen. Dus zulke uh, dingen begonnen ons op te vallen en wij dachten van nou, waarom uh, koketeren we massaal met die, met die oproep en dat lonken van avontuur en waarom wordt daar nooit iets over gezegd? Ja, er was ook eentje van Tampesta, hoe ging die ook weer? En die is ook, dat was uh, de directe aanleiding dat Simon en ik stonden... bij een rotonde uh, bij, bij de universiteit in Nijmegen. En daar was een Abri met een Tampesta-reclame... het maken van elke dag een avontuur... Uh, en dan, ja. Door je tandhygiëne op orde te houden. Door je tandhygiëne op orde te houden. Dat, uh, dat, dat is dus een van de meer avontuurlijke dingen die je kennelijk kan doen. En inmiddels, dat boek daar is anderhalf jaar in gaan zitten. En we hebben inmiddels een goed arsenaal aan dat soort uh, reclames verzameld. En natuurlijk de, de dingen die je verwacht... De dingen die iedereen associeert met avontuur. Dus kampeerspullen, eh, SUV's, eh, vroeger ook sigaretten. Natuurlijk wordt dat aangekondigd met dit is het avontuur, dit is de vrijheid. Maar het gaat ook om de meest banale dingen. Van zorgverzekeringen tot huidverzorgingsproducten. Tot eh, alle twaalf, zes en vier stappenplannen in magazines en zelfhulpboeken. Die je aanraden van oké, okay, je leven is alledaags. En hier is een simpel recept om het episch te gaan maken. Je hebt het in het boek ook over FOMO, Fear of Missing Out. Uh, een typisch millennial probleem. Uh, dat je denkt, ik moet inderdaad al die avonturen beleven. Anders stel ik niet mee, anders ben ik niet een geslaagd mens. Um, is, is deze avonturendwang ook een, uh, een probleem van onze generatie? Um, ik denk het wel, we denken het wel. Of hadden onze ouders hier ook last van? Nou ja, en het, het klinkt een beetje als een, als een flauwe grap. Maar onze ouders hadden er een, een, een vast moment voor in hun leven. En dat was je midlife crisis. Oh, dan kon je. was het geaccepteerd. Er dat, dat was een soort, een, een bepaalde mate van sociale acceptatie. Van als je op een bepaalde leeftijd komt en de kinderen zijn het huis uit. en die zijn netjes zelfvoorzienend. dan mag je opeens. Uh, terwijl je terugkijkt van, crap, misschien gaat het helemaal nergens heen... en ik wil meer intensiteit, dus ik ga scheiden van mijn partner... en ik koop een motor of een paard en ik neem een hip kapsel... en een leren jas en dan ga ik iets doen dat noemenswaardig is. Alleen, nu is dat uitgesmeerd over een volledig bestaan. En is het overal, en is het constant. Maar het lijkt me er ook wel ergens goed dat mensen... voordat ze kinderen krijgen, misschien af gaan vragen... wat ze zouden willen uit het leven. En hoe ze het zouden willen beleven in plaats van dat ze een geëikt patroon volgen? Ja, natuurlijk. Maar de, de, de, de vraag is dus, wat is de manier waarop je dat doet? En de, wat we in het boek proberen te laten zien, is dat al die oproepen tot avontuur, die spelen met hetzelfde uh, mechanisme. En dat is dat ze een soort garantie proberen af te geven voor hoe gebeurtenissen zich gaan ontvouwen. Dus dat is wat er gebeurt bij, uh, om, om dat voorbeeld weer te nemen, bij die epische vakanties. Het idee wat wordt gewekt is, zodra je je ticket hebt gekocht, zodra je hebt geboekt, dan is het 100% zeker dat er iets gaat gebeuren wat op een bepaalde manier vergelijkbaar is met wat er in een romantische comedy of in een andere vorm van blockbuster gebeurt. Dus dat het net zoals uh, Harry Potter werkt. Hè? Harry Potter die, die stommelt tegen Dumbledore aan, bij wijze van spreken. En uh, vanaf dat moment wordt hem verteld van... nou, nu gaat je epische destiny zich ontvouwen. En daar gaat het. Je leven is vanaf nu af aan betekenisvol. En uh, het is natuurlijk vrij duidelijk dat als, zodra je je leven zo gaat leiden... en dat je verwachtingen gaat hebben bij... Uh, Mensen die je ontmoet, bij dingen die je koopt, bij uh, zaken die je meemaakt, als je daarbij de verwachting gaat koesteren dat ze gegarandeerd op een bepaalde manier gaan uh, aflopen, dan is ten eerste zet dat een hele zware druk op jou, want je gaat dan de werkelijkheid proberen te manipuleren om te voldoen aan iets wat het niet heeft, namelijk een plot dat van tevoren vaststaat. En ten tweede leidt dat tot een enorme vorm van teleurstelling, want het gebeurt natuurlijk nooit dat het leven net zo is als in een film. Nee, heb je nooit gedacht dit is beter dan een film? eerste keer dat je verliefd werd. Oh, soms is het leven vast wel beter uh... dan een film. Maar waar het vooral om gaat is dat je uh, niet die vorm van garanties probeert te krijgen. Kijk, in een film is het, is het nooit zo dat er iets triviaals gebeurt. Er is nooit een gebrek aan betekenis. Dat is een, er, is een, er is een bekende uitspraak van, van WF Hermans. Ik, uh, of is het AFTA van de Heide. Nu haal ik ze door elkaar. Nee, het is W.F. Hermans. Die zegt, in de literatuur kan er geen mus van het dak vallen... zonder dat het betekenis moet hebben. Mm -hmm. En dat is natuurlijk zo. In een, in een boek of in een film, alles wat er gebeurt... staat in dienst van het plot. Dus als jij iemand omver loopt, op, om een hoek... Je slaat de hoek om met je paparazzen. Je loopt iemand omver, die heeft koffie. Alles gaat over de vloer. Je kijkt elkaar aan. En dan bam, daar begint de romantiek. Want in een film bots je niet zomaar tegen iemand aan. In een film ontmoet je niet zomaar een, een bejaard persoon. die tegen je aan gaat staan leuteren. Dan is het altijd een soort wijs mentorfiguur. die jou op een nieuw pad helpt. En in het dagelijks leven gebeurt dat wel. Dus het is heel raar om die projectie te maken. Ja. Nou ja, voor mij als schrijver zijn uh, ook vervelende ervaringen. en saaie bejaarden altijd goed uitgangspunt. Want dan kan ik er alsnog een verhaal over schrijven. Ja. Dus ik maak er een verhaal van. Ik doe niet anders. Ja. Dat... Ik voelde me dus heel erg aangesproken. Maar... Dat kan ik me voorstellen. Um, uh, is er eigenlijk nog wel... Wat, wat is de functie van verhalen? Volgens jou? Uh, specifiek van avonturenverhalen. Daar, daar bestaat een redelijk uitgebreide literatuur over... Um die eigenlijk allemaal erop neerkomt dat de reden dat we die verhalen vertellen... is een soort van sociale en psychologische ontwikkeling. Dus aan de ene kant is er een, is, is er een, is een, stroom theorie, een stroming aan theorieën... die zegt dat elk avonturenverhaal is eigenlijk een symbooltaal... is voor hoe je uh, psychologisch volwassen wordt. He, voor het hele proces van met vallen en opstaan... een beetje een plek in de wereld proberen te vinden. Een soort educatieve waarde nog. Ja, een soort pedagogiek. En aan de andere kant is er ook een literatuur die zegt dat avonturenverhalen uh, samenlevingstraining zijn. En dus dat via avonturenverhalen en via helden als voorbeeldfiguren... verteld wordt hoe je je hoort te gedragen... en uh, welke deugden je hoort te ontwikkelen enzovoort. En natuurlijk, de waarheid zal zijn dat het allebei die functies heeft. Um, en waar wij op proberen te wijzen is dat dat ook een excessieve kant heeft... die totaal niet wenselijk is. En dat is dus precies de kant waarop je niet meer denkt van, oké, okay, er zijn verhalen. Verhalen zijn supermooi en je kunt daar van alles uithalen. En of dat nou inspiratie is of levenslessen of kennis, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dat slaat om in iets negatiefs. Zodra je gaat uh, zeggen, oké, okay, verhalen zijn niet alleen iets waar ik iets uit kan halen. Verhalen zijn iets die ik uh, pak. En dan wil ik dat de werkelijkheid precies zo werkt. En een voorbeeld dat we in het boek uh, aanhalen is uh, het fenomeen wat in uh, op de krochten van, in, in krochte van het internet uh, aan te treffen is, op veel plekken, van uh, jonge mannen. En uh, die zitten met z'n allen op fora. En een veel veel uh, gehoorde, gelezen uh, verhaal daarop is het volgende. Een jongeman is afgestudeerd, heeft zijn diploma gehaald, heeft een goede baan. Hij is naar de fitness geweest, zijn lichaam ziet er goed uit, kleedt zich goed, heeft, uh, goed... is goed bijgespijkerd in hoe je omgaat met vrouwen... gaat naar een bar in de net gekochte mooie auto... spreekt een vrouw aan en wat blijkt, ze is niet geïnteresseerd in de man in kwestie. Dus wat gebeurt er? De man in kwestie gaat terug naar huis... gaat op het internet en gaat typen. En wat je daar leest is eigenlijk altijd hetzelfde. Het, zijn al, het is altijd dezelfde terminologie die wordt gebruikt, namelijk... Women refuse to play their part. Women don't know their place. En dan komt er heel veel bevestiging en heel veel woede van inderdaad, uh, Ze weten niet meer waar ze aan toe horen te zijn. En ongeacht waar je staat in die discussie, begrijpt iedereen dat je alleen maar zo kan denken als je ergens expliciet of impliciet gelooft dat de wereld zich volgens bepaalde scripts ontvouwt en dat in die scripts bepaalde mensen op bepaalde tijdstippen, bepaalde rollen hebben. Dus die mannen die verwachten echt dat als ik mij op een bepaalde manier kleed... en als ik op een bepaalde manier praat, dan hoort het zo te zijn... net als in een James Bond film of een andere film met een charmante man erin... dat automatisch de werkelijkheid op een bepaalde manier uh, op mij reageert. En dat er dus figuranten zijn die mijn epische verhaal... en mijn hoofdpersoon zijn, als het ware faciliteren. Dat is precies het punt waarin het normaal omgaan met verhalen omslaat in het raar omgaan met verhalen. Ja, dat het bijna een soort dogmatisch wordt of afdwingen van mm -hmm. een, uh, een werkelijkheid, een gewenste werkelijkheid. Dit doet me trouwens ook denken aan uh, een tijd terug, was de uh, the Bleep Do We Know. Dat mensen zo hun toekomst gingen visualiseren. En als je het dan visualiseerde, dan was dat, was dat wat je nodig had of wat, wat je zou krijgen. Ben je daarmee bekend? Het, klinkt een het beetje, komt uit de age hoek. Het klinkt een beetje als die uh, andere bestseller The Secret. Ja, The Secret, dat, was, uh, dat ging hand in hand inderdaad. Ja. En uh, dat had ook heel veel navolging. En dat ging eigenlijk puur hierover. Over ja, jezelf in een verhaal plaatsen. Ja, dat is natuurlijk absoluut verschrikkelijk. Het is, een, het, is een, uh, het is ook namelijk alleen iets wat je kan denken... als je zelf al in een bepaalde luxe positie verkeert. He, dus dus uh, die boeken die zelfhulpboeken en documentaires... dat vindt natuurlijk gretig aftrek... bij mensen die daadwerkelijk best wel wat kansen hebben. Maar iedereen begrijpt natuurlijk... dat zodra je dat gaat vertellen aan iemand... die echt heel erg ziek is... of die echt heel veel honger heeft... of die echt... Op een plek in de wereld leeft waar het absoluut ellendig is. En als je daartegen gaat vertellen van nee joh je moet je gewoon focussen op het universum want dan geeft het je wat je wil. Dan komt die absurditeit natuurlijk naar voren. Mm -hmm. Je zegt zelfs in het boek, avonturen zijn voor mensen wat alcohol voor een alcoholist is. Ja. Kun je dat uitleggen? Het klinkt nogal giftig. Nou ja, er is een verschil tussen, dat is precies het verschil tussen af en toe van alcohol genieten en alcohol nodig hebben om de dag door te komen wat wij niet zijn, wij zijn geen uh, zure filosofen die nu uh, proberen te betogen dat alle avonturenverhalen de prullenbak in moeten. En dat, ze absoluut, uh, dat het absoluut verschrikkelijk is als je iemand bent die geniet van een goede sessie Star Wars of uh, een nog. goede sessie... Ja, ik geloof dat je zelf een enorme filmliefhebber bent. Ja, het komt, het komt ook volledig voort uit onze eigen obsessie met precies avonturenverhalen. Dus uh, wat dat betreft proberen we zeker niet uh, een moreel standpunt in te nemen. Maar we proberen wel te zeggen van kijk. Iedereen begrijpt dat in fantasy, in science fiction. Dat de draken en de lichtswaarden en de ruimteschepen dat die niet bestaan. Maar wat ook niet bestaat is niet alleen de inhoud. Maar ook de vorm waarin het verhaal verteld wordt. Ja. Um, ik mocht niet aan je vragen. Ben je zelf avontuurlijk? Waarom mocht ik dat niet vragen? Nou, de... Uh, de rare reactie, wij vinden het een rare reactie die we krijgen... als we hierover praten en hier lezingen over doen... is dat mensen um, een soort test proberen te doen... om te kijken of je wel geloofwaardig bent. Dus wat ze eigenlijk verwachten is dat wij, dat Simon en ik... Uh, hele avontuurlijke levens hebben geprobeerd te leiden. Dus dat we heel veel hebben geabseiled en gebungie-jumpt... en naar alle clubs zijn geweest en alle exotische orde... Uh, zijn gegaan en dat er iets is misgegaan en dat we aan de hand daarvan teleurgesteld zijn geraakt en dat we daarom de conclusie hebben kunnen trekken van oké, okay, avonturen bestaan niet. Ten eerste zou dat een avontuur zijn, dat volgt, volgt, volgt precies het soort plot waar we tegen uh, argumenteren. Maar belangrijker nog, het is ook uh, een soort van uh, belediging van wat je doet als filosoof. Dus het idee, het idee en dat klinkt heel lomp, maar het idee is vaak bij uh, mensen dat wat je doet als filosoof is op een mooie manier, op een intellectueel klinkende manier... verwoorden wat je gevoelens zijn. En wat je mee hebt gemaakt. Dat is niet wat filosofie is. Filosofie is net zo'n technische en vaak saaie bezigheid... als sociologie of economie of bedrijfskunde of rechten. Uh, met een totaal andere methode. Met een totaal andere inzet. Maar het is argumentatief van aard. Het is uh, iets dat getest kan worden op coherentie. Het is iets dat getest kan worden op consistentie. Dus onze... Narrigheid, die zit erin dat als mensen willen weten of dit boek geloofwaardig is of niet... dan gaat het om de argumenten die we in het boek aanreiken... Uh, en niet om wat wij zelf van avonturen al dan niet meemaken. Ja, want dat is ook een punt, hè, wat je zegt. Ik walg van zelfhulpboeken. Nou. Ja, maar dat, dat, ik vind dat, dat, dat vind ik een goede eigenschap. Dat hey. zou iedereen eigenlijk moeten doen. Ja, wat is er zo slecht aan zelfhulpboeken? Uh, wat er slecht aan zelfhulpboeken is, is dat ze beloven dat er gouden formules zijn... die uh, in alle gevallen werken. Dus een bekend voorbeeld dat wij uh, in het boek ook aanhalen... is een internationale bestseller die in 30 talen vertaald is inmiddels... en die anderhalf miljoen keer over de toonbank is gegaan. En die belooft een uh, stappenplan... waarmee je je werkweek kan verminderen tot vier uur. Uh, en in die vier uur nog ook nog eens bovengemiddeld rijk kan worden. En ook een serie stappen en mentale trucs om naast uh, die afgeslankte werkweek, ook nog eens uh, globetrotter, uh, een wereldklasse atleet... een professionele danser en natuurlijk een echte Casanova... wat betreft verleiding te worden. En dat is totaal onrealistisch. En het legt op een hele rare manier de bal bij de lezer. Dus natuurlijk is het zo dat van die anderhalf miljoen mensen... die dat boek kopen, dat misschien tien ervan... door Puur contingente omstandigheden, niet door dat boek. Dat die ook een succesvol leven krijgen. En de rest die blijft achter met het gevoel van, oh, kennelijk ben ik de sukkel hier. Kennelijk is het heel raar dat ik er niet in slaag om superrijk te worden met een vieruurige werkweek. En kennelijk is het heel raar dat ik mijn dagen niet kan slijten in privéjets tussen Brazilië en de Bahama's. Terwijl ik druiven gevoerd krijg door fotomodellen. Kunnen we beter meer filosofie gaan lezen dan uh, zelf heel boeken? Nee. nee. Worden nee. we daar gelukkiger van? Nou, wat, wat filosofie is, is uh, in alle gevallen de, poog, de poging om iets, pro, iets dat problematisch is conceptueel zo helder mogelijk uit te leggen. En zelfs als het gaat om uh, moraalfilosofie of om ethiek, is het slechts zelden zo dat, dat een filosofie of een filosofisch systeem een, een, een, een serie makkelijke stappen aanrijkt. Tuurlijk is er wel levenskunst, zeker oud-Griekse levenskunst... het epicurisme enzovoort. Uh, maar dat is slechts een heel klein deel... van waar we eigenlijk mee bezig zijn als filosofen. Is filosofie dan eigenlijk... de kunst om echt... de zeggenschap bij de persoon... bij het individu zelf te leggen, bij de denker zelf? Het is de... ja, in zekere zin. Maar, en het is vooral ook de kunst om... Uh, jezelf te trainen en anderen te helpen... om bij een probleem te blijven. Dus uh, ook in dit boek uh, wat, we, wat we vaak meemaken aan reacties is dat we, we zetten dan voor een publiek uiteen uh, wat volgens ons het probleem is. Hè? Dus dat verwachten dat je een garantie hebt op betekenis en zinvolheid en, uh, en een vorm van triomf. En dan is altijd er is altijd iemand in het publiek die dan uh, de hand opsteekt bij de Q&A en die dan zegt ja maar mijn leven is gewoon een avontuur en ik vind gewoon dat elke dag een avontuur is. En als ik als ik ga sporten dan is dat een avontuur en als ik mijn kinderen na een tijd weer zie dan is het een avontuur. En wat doen jullie toch moeilijk? En waarom probeer je het van me af te pakken? En wat wij dan proberen te antwoorden is van ja, maar het gaat niet om je persoonlijke uh, beleving, Dat is een verwijdering van het probleem. Jij hebt misschien een leven waarin uh, het probleem wat wij proberen aan te kaarten niet speelt. En dat is heel fijn voor je. En als je je leven dan avontuurlijk noemt, prima. Maar wat wij proberen te laten zien, is dat er in onze cultuur een breed gedragen fenomeen is. Rondom hè, het lonken van avontuur. Waar iedereen in meer of mindere mate mee deelt. En dat, daar proberen we bij te blijven. En daar probeer je als filosoof de focus op te leggen. Ja, dit is een boek wat jullie samen hebben geschreven. Hier is een mm -hmm. boek heb je alleen geschreven. Hoe, hoe verschilt dat in uh, werkproces? Uh, dit is leuker. Oh. Veel leuker, omdat je elkaar aanvult met allerlei inzichten en voorbeelden... Die, uh, waar je zelf nooit op was gekomen. Simon en ik zitten ook in verschillende uh, subdisciplines... die wel aan elkaar, genoeg aan elkaar gerelateerd zijn... om goed met elkaar samen te kunnen werken. Maar het scheelt dus ook heel erg dat uh, we niet uh, hele oeuvres hoeven door te lezen... die de ander al wel kent. Dus het zorgt voor een bepaalde mate van snelheid. En het is uh, voor mij persoonlijk, ik, ik vond het veel leuker om het boek terug te lezen. Ik vind, vind het walgelijk om dingen te lezen die ik, die ik zelf heb geschreven. Uh, dat doe ik zo min mogelijk. Uh, maar in dit geval was dat een uitzondering. Omdat het natuurlijk altijd heel leuk is om erachter te komen wat de ander dan neer heeft gezet. Ah, zo, ja, ja. Um, nou, ik mocht dus niet vragen of je zelf avontuurlijk was. Uh, dat heb je nu uh, weer legt. Maar um, mag ik dan wel kijk, vragen <laughs> welke, welke, welke series je zelf graag kijkt? Alle. Um, uh... Je had Game of Thrones aan, Star Wars. Ja. Was, je, was jij een tv kid Ik was wel degelijk een tv kid Ja, en zeker, zeker, uh, zeker ook een, een, een soort van binge-watcher voordat dat echt uh, een, een, oh, een, een ding letteren. werd. Ja, maar dat was, dat was gewoon een, een, een kwestie van heel veel op video banden proberen op te nemen en dat dan terugspelen. Ja, tuurlijk. Um, ik denk dat dat ook een deel is, waar deze interesse vandaan, deel is van waar deze interesse vandaan komt. Het is ook iets waar we zelf natuurlijk mede in staan en waar we ook zelf zeker niet immuun voor zijn. Had je een favoriete serie? Als kind? Als kind Star Trek. Ah ja. Dat was, uh, dat was prachtig. Dat is nog steeds prachtig. De nieuwe is wat minder prachtig. Daar hebben ze de nieuwe Star Trek Discovery. Daar proberen ze alle science fiction tropes in, in, in een handvol afleveringen te stoppen. En dat, dat is een beetje te barok. Maar uh, ja, het is wel goed om. Uh, überhaupt tof om nu in de nieuwe golden age van televisie te, te, te leven. Daarin komt de mens goed aan zijn trekken. Kun je nog onbevangen naar een film kijken? Of is het toch dat jij analytisch zit? Hahaha, ik zie hoe dit in elkaar steekt. Ja, maar dat, dat maakt dat het is... veel toffer. Ja? Dan maakt het veel toffer, want het is niet zo dat je het is niet zo dat, uh, dat de blik of of is. Dus het is niet zo dat je of uh, vol verwondering naar een verhaal kan kijken. Of als, uh, als, als professional met een bepaalde technische bagage. Op dezelfde manier dat iemand die uh, muzikant is, die kan tegelijk, zonder dat daar onderscheid in is, luisteren naar muziek en daar helemaal van onder de indruk zijn en horen wat daar technisch aan de hand is. Dat is wel zo. Ik vind het ook altijd erg leuk dat ik zo binnen drie seconden, als iemand in beeld is. als het een goed geschreven film is, kan vertellen. of dat hij gaat sterven in de film. Kijk, vind. dat is zo. Drie seconden? Nou, zo give or take. Drie tot vijf. Hoe, hoe de belichting en het geluid. Weet je, soms een beetje al van. oh, die gaat sterven. Ja, ja, ja. Heel ellendig. Dat iedereen denkt: hè, hè? Hoe weet je dat nou goed? Um, ik vond me wel. we hadden het net even dat je een TV-kind was. Um, ik, uh, ik, ik ook, natuurlijk. Ik, uh, ik fantaseerde dat ik Sina de warrior princess was. Um, is, is dat kwalijk? Dat kinderen zoveel uh, f-, nou ja, verhalen tot zich nemen? Ik bedoel, uh, fantasie en werkelijkheid uh, is nogal verweven in de, in de kindertijd. Mm -hmm. is, is, dat, is dat kwalijk? Moeten we kinderen daarvoor, uh, zeg maar... Uh, Nee, absoluut niet. Het zijn uh, de volwassenen die er een probleem voor maken. Uh, kinderen doen dit heel goed. Hè? Dus, dus kinderen die, die fantaseren over dat ze... Uh, en dit, dit is een punt wat Simon graag maakt, dus ik parafraseer hem nu. Kinderen die, uh, uh, die fantaseren heel makkelijk. Uh, jonge kinderen, nu ben ik een prinses, nu ben ik een kikker, nu ben ik een rups. Ik ben een vrachtwagen, enzovoort. Maar wat zij dus niet doen, en wat uh, mensen die te hard, volwassenen die te hard gaan op dat avonturen denken wel doen... is daar ook verwachtingspatronen aan... Uh, ontlenen en daar de samenleving mee opzadelen. Dus een kind dat denkt, ik ben een prinses, die gaat nooit bij een kasteel aankloppen en zo zeggen van nou, hier ben ik, uh, waar is het goud, waar zijn de juwelen, waar is, het, waar is de kaviaar? Die, die, die houden het puur bij het spel. En als spel is er natuurlijk helemaal niks mis met fictie en alle, alle manieren waarop je daarop kan, kan reageren. Het wordt pas vreemd zodra je dat dus tot werkelijkheid probeert te verven. Oké, okay, dankjewel. We moeten heel even uit voor het nieuws. Ik spreek hier met Arjen Kleinheerenbrink over de illusies van de verhalen om ons heen en in ons leven. En we spreken u straks na het nieuws.